van 11 uur. Gert met het NOS Journaal. We weer meer vertrouwen in de economie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen van ondernemers in de industrie... bereikt het hoogste niveau in ruim vier jaar. Onder consumenten zijn nu weer meer mensen met vertrouwen in de economie... dan mensen die bang zijn dat de crisis voortduurt. Drie Nederlandse parlementariërs mogen Rusland niet meer in. Ze zijn door Moskou op een lijst gezet... van ongewenste personen uit de Europese Unie... meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken... Het ministerie heeft de drie geïnformeerd, maar de namen niet naar buiten gebracht. Eén van hen is het Kamerlid Bontes van de groep Bontes van Klaveren. Bontes denkt dat hij op de lijst staat omdat hij zich steeds kritisch heeft uitgelaten over de Russische betrokkenheid bij de ramp met de MH17. Rusland noemt de lijst de gerechtvaardigde reactie op de sancties van de Europese Unie. Die werden afgekondigd vanwege het conflict in Oost-Oekraïne. Het cabinepersoneel van de KLM heeft een nieuwe C.O. De stewards en stewardessen leveren een vakantiedag in... en ook wordt rusttijd met een dag ingekort na incontinentale vluchten. Dat levert de KLM een besparing op van miljoenen... zegt de vakbond voor Nederlands cabinepersoneel. De KLM heeft in ruil hiervoor toegezegd... dat er in principe geen mensen gedwongen ontslagen worden... zolang de C.O. loopt. Eerder sloot KLM al een C.O. met het groenpersoneel. De onderhandelingen met de piloten lopen nog.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 Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen Afrit Haarlem Zuid en Knopend Velsen 4 kilometer. En op de rijbaan richting Amstelveen. Daar staat na een ongeluk tussen Heemskerk en Knopend Rotterdamplein 9 kilometer. Wel zijn alle reiszokken weer vrijgegeven. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat tussen Knopend Prins Klausplein en Delft 5 kilometer rond kapotte auto. En daardoor is bij Delft 1 reiszok dicht.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live ZFM. Met nu de Watertoren. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 It is a... Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Roy Seijs is de en Die heeft u in het eerste uur kunnen horen. Maar ik wil eerst even praten over die fantastische plaat die ik net hoor. Ik vind het een van de mooiste nummers die ik dit jaar gehoord heb. En ik hoor hem alleen op ZFM. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik uh, zat te luisteren en ik dacht van... Is dit Raccoon? En toen zei hij... Nee, dit is Sven Davis. En toen had ik zoiets van... Sven wie? Sven Davis, Sven Duif. De zoon van uh, een van de technici hier bij ZFM. Maar ook een van de muzikanten uit die Ruud Janssen band. Oké, okay, ja, het is echt een prachtig nummer. Daar moet echt veel meer mee gebeuren. Dus als er mensen uit de muziekindustrie luisteren... breng Sven Davis omhoog, want het is echt de moeite waard. Ja, zeker weten. Oké, okay, jij bent Marshall. Daarom moet je ook vandaag eerder weg uit ons uitzending. Kan eigenlijk niet, maar vooruit maar. Oh, watertoren, sport. <lacht> Roy Seitz... Wat is dat eigenlijk? Marshall. Ja, ik. Met 1L, uh, want anders dan, uh, word je naar een Amerikaanse agent. En uh, ik ben Marshall op het Circuit. Uh, dat is ontstaan omdat ik vroeger door mijn ouders mee werd genomen naar de rallysport. Uh, daar waren hun uh, Marshall en ik uh, werd als kleine jongen meegesle meegesleept. Uh, daar blijven hangen. Een paar jaar geleden uitgenodigd door het Circuitpark om uh, te komen assisteren bij de Masters. En, uiteindelijk ook op het circuit blijven hangen. En dat is een hele gezellige club mensen, allemaal vrijwilligers... die uh, zich inzetten voor de veiligheid op de baan van de rijders... en uh, van onszelf natuurlijk. Nou ben ik uh, niet zo'n zo autosportliefhebber... Uh, en ik vraag me steeds af waarom is dat circuit niet meer wat het vroeger was? Uh, de veiligheidseisen die zijn uh, in de loop der jaren natuurlijk uh, terecht ook uh, verscherpt. Uh, daarvoor moeten er aanpassingen aan het circuit gebeuren. En ja, waarom die niet gebeuren dat... Uh, ja, ik heb daar wel een idee over, maar daar, gaan we het, daar ga ik het maar niet over hebben. Nou ja, maar vroeger had je die, die, die Formule 1 hier. Ja. ja, maar vroeger hadden we ook uh, nog geen centerparks. En hadden we nog uh, een heel mooi circuit met uh, de Tunnel Oost en uh, de Panoramabocht. En die hebben we ook niet meer, helaas. Maar hoe komt dat dan? Uh, economische belangen die, uh, denk ik, uh, winnen van de... Uh, van de liefde voor de sport. Maar om nou zo'n F1 terug te krijgen... want het is toch een, een zeer interessant gebeuren... voor Nederland, voor het circuit, voor ja. Zandvoort. Wat zou er moeten gebeuren, denk je? Uh, sowieso om uh, dat soort uh, evenementen binnen te halen... Uh, ook een DTM... dan moet je zelf uh, een aardige, aardige duit in het zakje doen. En uh, dat is natuurlijk al lastig uh, in, deze, in deze tijd. Uh, uh, iemand gaat minder gauw een, uh, sponsor, uh, een sponsorbedrag neerleggen... Om een reclamebord langs het circuit te hebben. Omdat het economisch gewoon niet verantwoord is op dit moment. Je kan uh, moeilijk zeggen van ik ontsla 100 man. Maar ik uh, laat wel een bocht naar mij vernoemen op een circuit voor uh, een paar ton. Dat, ja, dat is niet meer. Is het in dit geval ook niet een kwestie van heel veel geld? Want we hebben natuurlijk bij de Formule 1 ook een soort zep daar zitten. Ik wil niet zeggen dat hij net zo corrupt is. Maar huh. uh, daar zit dan meneer Bernie Ecclestone. En die maakt ook een beetje in zijn eentjes van ongeveer de dienst uit daar. Ja, ik, en, uh, ik ben, dat ben ik zeker met je eens. Ik denk dat Blatter en uh, Ecclestone uh, familie van elkaar hadden kunnen zijn. Want ze hebben inderdaad allebei het, het alleenrecht op zich afgeroepen. En uh, ja, ook daar moet iemand tegen optreden. Ja, en in, ook in de Formule 1 zie je natuurlijk op dit moment... dat het ook weer een kwestie is van, van Rusland, Azië... Uh, Arabische landen waar nu races gehouden worden. En in Europa, de, de, groot, de mooie races in Europa... Daar zijn er niet zoveel van, denk ik. Ik denk dat we alleen Hongarije, Duitsland, Spanje en Engeland nog hebben. En dan is het eigenlijk nog gebeurd, denk ik. Hè? Ja, en, uh, en, en Spaan niet te vergeten. Ja, Spanje. Dat, uh, dat is denk ik op dit moment uh, de mooiste Europese oude race die we nog hebben. Ja. En, uh, maar we hebben één, één troost. We hebben natuurlijk uh, eind augustus weer de historische Grand Prix. Met de echte Formule 1-auto's die niet klinken als een uh, opgevoerde stofzuiger. Maar uh, echt <laughs> als, een, uh, als een Formule 1-auto. ...zij Roy Seids, gast bij de Watertoren programma op vrijdagmorgen van 10 tot 12... ...over sport, over muziek en over allerlei randzaken die in de wereld gebeuren. En dan wordt de muziek gedraaid van de gast van de dag en dat is dus Roy Seids, ...en die koos Marco Borsato, samen voor altijd. zo zijn ik hou van jou. leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij. Samen, voor altijd, tachtig nummer, Marco Borsato. Het is de muziekkeus van de gast van vandaag in de Watertoren Sport, Roy Seitz. Je mag het thuis niet meer draaien, Roy. Nee, dat uh, wordt niet meer zo gewaardeerd. Want? Ja, Justin en ik uh, die hebben nog wel eens de neiging om dit te gaan meezingen. <lacht> en dat, uh, ja, mijn zangkwaliteiten die zijn, uh, die zijn niet zo goed, zeg maar. Je hebt wel andere kwaliteiten. Onder andere Marshall op het circuit in Zandvoort. Daar hebben we op 28 juni iets heel speciaals. Ja, uh, vandaag uh, of, uh, een aantal weken geleden is bekend geworden... dat Max Verstappen tijdens Italia Zandvoort een demonstratie kon geven. En daarbovenop kwam uh, eergisteren het heugelijke nieuws... Uh, althans, toen bereikte het mij... Uh, dat ook Jos Verstappen in een oude Minardi uh, oh, een demo gaat geven. En uh, dus dat wordt een oude Minardi tegen een, uh, een redelijk nieuwe Red Bull. En ik denk dat... Uh, ja, Max uh, zijn vader even uh, gaat laten zien hoe het werkt. Had hij een motor aan lesgeven? Nou ja, er staat een heel mooi filmpje op Facebook uh, van Monaco... waarin uh, Max in een Clio uh, een rondje Monaco gaat doen met Jos ernaast. En uh, ik had niet verwacht dat een uh, ex-autocureur zoveel angst weet kon, uh, kon vertonen. Maar Jos die zat erg, erg angstig naast hem. Dat ging in de wedstrijd helaas mis. Hè? Het grappige is dan dat Max vertelt... Uh, papa zei altijd, ik moet het stuur vasthouden en dat deed ik. Ja. En, en terwijl eigenlijk uh, ja, de letter van de wet, zeg maar de ongeschreven wet, is dat je je stuur loslaat. Omdat je dan uh, niet het risico loopt dat je je polsen breekt. Ja, maar die zijn niet gebroken. Dat is gelukkig niet. Het is gelukkig goed afgelopen. Het uh, was een hele rare situatie. En, uh, ja, ik denk dat daar de, de, de sportcommissaris een kleine misrekening hebben gemaakt. Dat denk ik ook. Want uh, het is duidelijk te zien dat die uh, uh, alle ronden die hij daarvoor dat ze achter elkaar zitten, dat hij op een bepaald punt remt... en dat hij nu veel eerder remt. En nou ben ik gelukkig geen sportcommissaris. Maar ik had, ik, mijn oordeel is toch wel anders. En niet omdat Max nou een Nederlander is, maar... dit was gewoon een... Uh, ja, ik, ik noem het een verkapte uitremactie. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Wat vind je van de resultaten van hem tot nu toe? Ja, is, Hij heeft gewoon pech, heel veel materieel pech gehad. En ik heb eigenlijk dit jaar nog niet echt een, een fout kunnen betrappen... die aan Max zelf te verwijt is. Het is een motor die het niet doet. Uh, het zijn tot nu toe alleen altijd technische dingen geweest... waardoor hij uitvalt. Dan denk ik niet dat je mag klagen. Ik vind het echt knap hoor wat hij doet. Ja. Zou het niet zo zijn... Want ik, ik heb het gevoel dat deze jongen binnen twee, drie jaar... Uh, gewoon bij Mercedes of bij Ferrari... zijn om hem vechten, denk ik. Ja, of misschien dat hij gewoon uh, doorstroopt... naar het team van Red Bull. Naar, naar het, het, het, het, het moederteam van Toro Rosso. Mm -hmm. Maar deze jongen, die, die gaan we nog heel veel van horen. En dit wordt uh, deze kan je straks bijschrijven in het rijtje Senna Schumacher. Ja, daarom zeg ik, Mark my words. Binnen twee, drie jaar vechten Mercedes en, en Ferrari om. Ja. Over vier weken op het circuit in Zandvoort. Jos en Max Verstappen. Ja. Een geweldige demonstratie wordt dat. Wat zal het druk worden? Ik uh, mag hopen dat het weer eens een keer druk wordt. Uh, niet alleen voor het circuit, maar ook voor Zandvoort. Ruud, wat heb je klaarstaan? Nog een verzoekje van Roy. Ja. Danny de Munk. Als Siske er had. Maar Roy is nooit alleen hoor. Ja. Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noem maar.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 even door Herman van Veen. Dat ook nog. Samen voor altijd. Marco Borsato de muziekkeuze van onze gast van vandaag. Roy Stijt. Roy, ja. 40 jaar Henry, geleden... Ik zat... moet je wel even onderbreken. Ja. Samen voor altijd hadden we al gehad. Oh, sorry, neem ik wel. Ja, ik zit uh, verdomd alleen natuurlijk. Ja. 40 jaar geleden zat ik... Da daar komt het door, he. 40 jaar geleden zat ik in de uitzending bij Ellis Bergen... die hetzelfde programma had op dinsdagmorgen op de Nederlandse radio. En ik wilde daar... ...haar daar nog een keertje voor bedanken, want dankzij haar doen we dit nu. Zo moet je dat zien, hè? En wat was nou de reden dat ze jou heeft uitgenodigd, denk ik? Omdat ik zo knap ben, denk ik. Nee, mm -hmm. dat is flauwekul. Nee, ik, ik was uh, promotor voor de sport voor gehandicapten. Die hadden toen absoluut totaal geen aandacht. En toen zijn we daar met die Olympische Spelen in Toronto uh, mee begonnen. Dat heb ik 25 jaar gedaan, met ontzettend veel plezier. En daardoor heb ik ook Barry Hoeks, de man van Alice Bergen weer gekregen. Ja. dat is ook wel leuk, natuurlijk. Ze dus wonen ook allemaal vlakbij, hè? Maar nou, dan weet jij ook dat uh, jullie buren bij uh, CFM, de fietsenwinkel, dat daar een uh, Paralympisch sporter uh, aan het roer staat? Nee, heb ik geen idee. Martijn Wijsman. Oh, dat wist ik niet. Of ja, die uh, heeft het heel goed gedaan uh, in het skiën uh, bij de Paralympics. Dat is zo knap, jongen. Dat is, uh, fantastisch. Ja. Fantastisch. En af en toe dan, uh, sta ik door de week wel eens op het circuit. En dan zie, ik, dan zie je weer iemand uh, met één been uh, door de duinen over het mountainbikepad reizen. En dat is, uh, dat is uh, Martijn. Oh, wat leuk. Ja. Nou, die moeten we dan ook maar een keer in de uitzending halen. Vandaag hebben we jou, en dat heeft te maken met het feit dat jij... Uh, zeer begenadigd keeperstrainer bent geworden in het voetbal. Maar dat je ook marshal bent bij het circuit. Ja. En dat vind ik toch een heel interessant iets. Wat is dat nou precies? Ja, een marshal uh, moet je, kan je opdelen in een aantal onderdelen. We hebben de pitch Marshals. Die zorgen er dus door, voor dat tijdens de pitstops alles volgens de regels gaat. Maar ook dat alles veilig gaat. En dan hebben we op de baan de vlagmarshals. De dus die staan met de gele, blauwe, groene vlag op het moment dat er een incident is. Of een snellere deelnemer. Ik ben, ik behoor tot de laatste groep. Ik sta op de baan in de baanpost met, een, met twee, drie man op een baanpost. En wij zorgen dat in ons baanvak alles veilig is. En als er wat gebeurt, dat we ook op een juiste wijze handelen. Zodat de coureur zonder letsel of in ieder geval dat hij niet ernstiger letsel oploopt. Uh, om, om hem een tijd uit zijn voertuig te halen. Het is natuurlijk wel een belangrijke Job, moet je daar speciaal iets voor kunnen? Nee, uh, op het moment dat jij denkt van, hé, hey, dat lijkt me leuk... dan geef je je op op www.oka-zandvoort.nl. Dan word je uitgenodigd voor een introductieweekend. Dan krijg je eerst een theoretische uitleg wat het allemaal inhoudt... en waar je rekening mee moet houden... De eerste dag bestaat dan het tweede deel uit een rondleiding. Dan ga je dus bij de pitch kijken. Je gaat in de wedstrijdtoren kijken. Uh, je gaat op een baanpost kijken. Waardoor je dus een beetje al kan proeven aan, uh, aan het marshal zijn. De tweede dag word je ingedeeld bij uh, ervaren instructeurs... die jou uh, een spoedcursus uh, baanmarshal gaan geven. Of pitchmarshal, afhankelijk van uh, het dagdeel waar je op ingedeeld staat. En daarna kan je een keuze maken van wil ik naar de pitch of wil ik naar de baan. En dan word je de eerste tien uh, evenementen dat je er bent, word je begeleid door ervaren mensen. Zodat je gewoon op een veilige en verantwoorde wijze je, je hobby kan uitoefenen. Want ja, het is en blijft een hobby. Ja, nou heb je heel veel verteld. En ik weet zeker dat er bij de talrijke luisteraars die we hebben, dat weten we. Er wordt ontzettend veel op gereageerd. Dat daar mensen bij zijn die ook nou martial willen worden. Herhaal nog een keer wat ze moeten doen. Uh, je gaat naar de website www.oka-zandvoort.nl En dan Oka O-C-A En dan meld je je aan voor een introductieweekend En de rest wijzigt vanzelf Nog een keer de website www.oka-zandvoort.nl Oké, okay. wat jij voor de uitzending hier zei Dat je eigenlijk één ding hoopt En dat is op muzikaal gebied We hebben het nummer Parijs hè? van Kennedy Ja, klopt uh, Op dit moment is het een raasje op YouTube aan het worden Met alle parodieën op Parijs uh, van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere. En gisteren bereikte mij ook de parodie van de gemeente Haarlem. En toen had ik zoiets van ja, maar daar kunnen we als zandvoort toch niet achterblijven. We hebben het circuit, we hebben het strand, we hebben het centrum, we hebben de duinen. Ik denk, we hebben genoeg ingrediënten om daar een eigen versie van te maken. En aan wie denk je? Maar ja Ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik had eigenlijk zoiets van... laten we er dan ook meteen een retro versie van maken. Dus met wat oudere mensen. Want het zijn allemaal jongeren die die, die parodieën maken. En uh, in de clip van Van Kessel... zoals ik al zei... daar zit onder andere een Sean Kraaikamp in. Die kan ook nog een beetje zingen. Dus ik had zoiets van... Sean ah, Kraaikamp. Alleen de, de vrouwelijke rol... die moeten we nog even invullen. Maar ik denk dat, dat, uh, dat er vast wel iemand zit te luisteren... die denkt van... hé, hey, dit is een leuk idee. Hier gaan we mee aan de slag. En die... Ook nog een beetje teksten kan schrijven en uh, er een mooie parodie van kan maken. Dolly, luister je nog? Wat vind jij, Ruud? Ja, ik vind het wel een leuk idee. Ik vind het wel een leuk idee. Ah, misschien dat jij uh, nog een rol erin kan betekenen, Ruud. Nou ja, we kunnen, licht, we kunnen het al licht eens gaan proberen. Nou, niet proberen doen. En uh, mijn, mijn collega, de heer Duif, is nogal een leuke tekstschrijver. Dus misschien dat hij er ook wat aan kan doen. Nou, we gaan het proberen. We gaan even het origineel draaien. Dan weten we weer waar het over gaat. Kennedy... Je suis mon amour, moi Marcel. Tu es très belle. -S -S -S -S. Je suis nél'Inde. Oh, je parle un petit peu français. Elle est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 Zou kunnen. Uien, strand, circuit, centrum, de hertjes, onderdelen genoeg om uh, in die clip te brengen. Jij hebt het initiatief genomen, Roy, Roy, sinds <laughs> de gast van vandaag in de Watertoren Sport, maar ook Ruud, onze technicus is van harte bereid om mee te doen. Ja, Kom op mensen! Ik, ze? uh, ik zeg uh, Ruud en uh, hm? meneer Duif en Dolly. Ik zeg, uh, Ja, dit wordt een knaller. Uh, moeten we het nog in Sanntvoorts dialect doen ook zeker? Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, Sanntvoorts ja, met uh, me. Uh, uh, ja. ja. Nou ja, dan, uh, ik wil een deal met je sluiten Ruud. Alleen het stukje van Praat Zandvoors met me in Zandvoors dialect. Ja, ja. Nou, nou doe. Nou ja, het is een mooie opzet. Dus uh, mensen die luisteren, die een idee erop hebben. Het is natuurlijk niet zo moeilijk. We moeten dit nummer als model nemen. Nou, daar vinden we wel een goede orkestband van. Ja. En uh, nou ja, er moeten even een paar tekstschrijvers aan de gang. Die gewoon uh, in de stijl van Kenny B gewoon dat, dat gaan opzetten voor over Zandvoort. Ja. Nou, dat zou best kunnen. En dan uh, kunnen we zeker ook, uh, want dat moeten we natuurlijk niet vergeten, uh, mijn heren. Uh, dan moeten we natuurlijk ook uh, zeker niet vergeten om het uh, item van de windmolentjes eventjes uh, mee oh. te pakken, hè. Want uh, dat moeten we toch wel zien te voorkomen met Ja, daarom heb ik hem eigenlijk een beetje proberen te negeren, de windmolens. Ja. Maar in ECO kan betalen, ja. 5730939 <laughs> 5730939 als u mee wilt doen. Bellen! Ja, ik heb nog een grapje voor je, Hennie. Wat horen we? Bovendien zeiden alle mensen, jongen moet je daartoe zien. Hij is om op de veten, maar het is wel een beetje raar. Nou ik niet zo klein meer ben, heb ik nog niet veel haar. Kom op nou pak in beest. Aansluit met mijn decreet. Quill op mijn kop en kamer. Andere zie ik lopen met de kop vol krullen haal. Dan voel ik me genomen, denk ik, had ik dat. Nu maar, de laatste keer ik jarig was, kreeg ik voor de graad. Geen postoloog, geen kammetje, maar een zenuwier lap. Kom op jou, pak in beest, haast met mij die kreet. Wil we'll op mijn kop en kamer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 De meest kleurrijke figuren uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Barry Hoeks, de kernmoot van Ellis Bergen. Degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor het ontstaan van de Watertorensport. Het programma dat we tegenwoordig uitzenden op ZFM op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Barry Hoeks, wat een fantastisch figuur. Hij maakte dit in de zomerstop. Ik, ik, ben, niet ik, ben, blij. Niet, hè, ik ben blij dat jij ook niet hebt, Ik ben blij dat hij meer verstand heeft van voetbal. Ja, Echt... Het is een heel leuk nummer, maar het was kwalitatief niet echt hoogstaand. Nee, maar ja, jij zat net ook al uh, aan de start van een nieuw nummer, dus samen met Ruud hier. Uh... Ja, maar ik ga, ik ga de dus zang niet voor mijn rekening nemen. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Maar er komt een tijd aan waarin je dit soort dingen moet doen, want er is geen voetbal. Hoe sta jij tegen die tijd? Ik, uh, uh, aan de ene kant uh, kijk ik er even naar uit van, hé, eventjes niet. Even niet elke week weer moeten plannen en uh, regelen van hoe gaan we het deze week aanpakken. En dan blijkt het ineens te stormen, dus dan moet je je oefeningen weer aanpassen. En... Dus dat is aan de ene kant wel even lekker. Aan de andere kant gaat bij mij thuis het voetbal gewoon het hele jaar door. Want eh, ja, als de jongens vakantie hebben, hebben ze dus meer tijd om te voetballen. Dus dat betekent dat papa ook meer moet voetballen. Meer tijd om te voetballen, dat brengt me bij een volgend onderdeel. Ik vind het persoonlijk belachelijk dat de KNVB op momenten dat kinderen schoolvakantie hebben, programma's vaststelt en dat je die wedstrijden moet spelen. Ja. Waarom loopt het niet gelijk met de schooltijden? Uh, ja, dat is nog steeds heel erg lastig voor de KNVB om dat uh, te regelen. En uh, ik denk niet onmogelijk. Alleen, uh, wij hebben de, de nadelige situatie in de regio Zandvoort en Haarlem. Dat wij onder andere met, met Hillegom zitten. En die schoolvakanties die lopen niet synchroon met elkaar. Want op het moment dat wij weer naar school gaan, begint de schoolvakantie voor Hillegom. Dus dan zou je al. Drie of tot vier weken eruit ja, liggen. niet? Ik bedoel, het, er is geen mooiere tijd dan nu in juli. Ja. Het wordt prachtig Inderdaad. In uh, Opa's en oma's, papa's en mama's langs de lijn is toch on de, laatste, de, de, de laatste competities rondes die zijn officieel twee weken geleden geweest. We hebben nu het, het toernooiseizoen wat uh, dan nog een beetje aan het uh, sudderen is. Maar je, 4 juli beginnen de grote, begint de schoolvakantie pas. Dus we hadden nog makkelijk uh, een aantal weken kunnen met, doorgaan met de competitie. KNVB West 1, als jullie luisteren, alsjeblieft. Maak het voetbal gelijk met de schooltijden. Dat is beter voor iedereen. En de opa's, oma's, papa's en mamas die langs de lijn staan... hebben dan plezier en de kinderen worden beter bekeken. Ja, zeker weten. Laten we eraan gaan werken. Een ander punt, uh, Roy. Je bent begonnen bij Zandvoort. Ja. Zandvoort speelt tweede klasse. Ja. Alle dorpen in de buurt, alle plaatsen in de buurt... die, die, die dezelfde intenties hebben als Zandvoort... spelen hoog. Wat moet er gebeuren om Zandvoort naar die hogere klasse te krijgen? Dat ja, is een hele lastige vraag. Uh, mede omdat ik natuurlijk weg ben gegaan bij Zandvoort. Uh, ik denk dat uh, het behoud van je leden, dat is, dat is punt 1. Ja, want er gaan er veel weg. Hè? Ja, het is een heel hoog verlopen. En, uh, ze komen ook uiteindelijk wel weer een keer terug. Alleen probeer ze te behouden. Nou, als je naar Katwijk kijkt, die hebben er zelfs twee. Je kijkt naar al die andere plaatsen. Dan moet een plek als Zandvoort. Een van de beroemdste Nederlandse badplaatsen die er is. die en ik, moet er gewoon hoog spelen. Als je gaat kijken dat we dat uh, het complex van Zandvoort dat ligt er gewoon prachtig bij. Uh, ze hebben volgens mij zes of zeven velden. Ja, dat is iets waar wij als Allianz Jaloers op zouden zijn. Ja. Op zo'n zo mooi groot complex. Kun je wat zeggen je ja. wel zeggen, uh, ja. op de een of andere manier komt het niet uit komt het niet van de grond. Uh, ik weet niet precies wanneer het is, maar de laatste keer dat we met de platte wagen door het dorp zijn geweest, toen was ik nog een klein jongetje. Maar zitten de sponsoren er veel op hun geld in Zandvoort? Nou, of, of, zit er, of is het een bestuurskwestie? Er zijn verschillende redenen te bedenken. Ik zit er niet meer, uh, niet meer in, dus ik weet, het niet, meer. Ik weet niet wat de, de, de feitelijke reden is op dit moment. Ja, maar de waters, Watertorensport wil dat Zandvoort omhoog gaat. Ja, en uh, ik denk uh, als, als Zandvoorter wil ik dat ook heel graag.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 Nothing that I planned came true, better yet I'm here with you, if the world's coming to an end tonight, if the world's coming to an end. time you blink your eyes I can see my life pass by if the world's coming to an end tonight if the world's coming to an end Ik heb de mensen in de buurt gesproken. Ja, naast de voetbalclub. Mooi nummer. Hè? We gaan terug naar de Autosport. Jij bent Marshall op, uh, op het circuit. Ja. Er zijn allerlei fantastische programma's. 28 juni, hè, Jos en Max verstappen. Ja. De historische Grand Prix. Ja, vertel. Eind augustus, uh, de derde of vierde editie. Ruud, wat jij dat? Uit je hoofd? Uh, nee, ik weet het niet helemaal. Volgens mij de derde of vierde. Ja, één van de twee in ieder geval. Maar uh, alle mooie historische auto's met de parade door het dorp. Ja, echt iets om, uh, wat je, waar je bij wil zijn. Nou, dan hebben we nog in uh, juli de DTM. En vandaag en morgen natuurlijk de 12 uur van Zandvoort. Met vanmiddag de start om 4 uur. En om 7 uur worden de auto's uh, in het park Vermee opgesloten. Waar ze morgenochtend om 9 uur weer uitkomen. Om de laatste negen uur te rijden. Maar heel even opgesloten, vertel. Ja, de auto's die worden om zeven uur vanavond afgevlagd. Dat heeft te maken met de geluidswet waar we helaas in Zandvoort ook nog mee te maken hebben. En uh, dan worden ze opgesloten, uh, er komen hekken omheen, er mogen geen moteurs bij. Morgenochtend om negen uur worden de auto's daar weer uitgelaten. En wordt eigenlijk de race hervat waar die vanavond geëindigd is. Een gekke, maar wel mooie oplossing. Ja, uh, jammer genoeg uh, dat die nodig is. Het had leuker geweest als we de vrijheid hadden gehad om bijvoorbeeld een 24 uur race of een 12 uur en één stuk te kunnen doen. Maar ja, we hebben het allemaal kunnen lezen vorig jaar dat er op één dag iets te veel geluid werd gemaakt en er werd gelijk een sanctie opgelegd. Dus ja, dan is dit een hele mooie tussenoplossing om toch 50 hele grote dikke uh, toerwagens naar, naar Zandvoort te krijgen. Er kan echt niets gebeuren, er kan niemand bij... Nee, dat wordt, dat wordt echt afgeschermd. Daar staan marshals bij, daar staat, zelfs een daar staat zelfs beveiliging bij. En op het moment dat je daar als team toch bij je auto komt, ja, dan is dat gewoon eindrace. Maar ook geen, geen mogelijkheid tot racefixing. Ik bedoel, die, mo nee. die motoren koelen af. Wat is het veel? Ja, dat heeft iedereen. Iedereen stopt op hetzelfde tijdstip. En uh, iedereen start morgen op dezelfde tijd ook weer zijn auto. Ja. Dus... Wat, wat is er nu al aan de gang? Uh, dus we zijn nu bezig met de vrije training. En uh, om half één begint de kwalificatie. Dat is ook de reden dat ik uh, nou dit uh, item uh, jou helaas uh, ga verlaten. Ik weet het is niet de afspraak dat uh, de studiogast eerder weggaat, maar. Kan eigenlijk niet hoor. We hebben het uh, in goed overleg besloten dat het voor deze keer in uitzonderlijk geval wel mag. Ja. En uh, dan ga ik uh, als de wielen weer ga, uh, naar het circuit. Maar voor dan, uh, een paar vrijkaartjes doen we een hoop hoor. <laughs> ik zal het onthouden, Ruud. Als maar, het nummer een succes wordt, dan, uh, ja, dan gaan we opnemen op het circuit gewoon. En dan, ja, uh, goed plan. Uh, ja, dat is inderdaad een leuk idee. Ja. De gast van vandaag, Roy Seitz, draaide zijn muziek. Vertelde over zijn passie. Het geven van keepers trainingen aan uh, kinderen in de voetballerij. Andere passie, de honden. De honden opvoeden, begeleiden. En, en dat is ook heel erg leuk natuurlijk. En ja. natuurlijk de autosport. Waar hij als marshal, als vrijwilliger actief is op het circuit. En daar heb je nog iets over te zeggen. Marshals, vrijwilligers. Ja, die hebben we altijd nodig. En je kan je aanmelden op www.oka-zandvoort.nl En je gaat zo snel, nog een keer. www.oka-zandvoort.nl En Oka schrijf je? O-C-A Als de weer gaan naar het circuit, hartstikke bedankt hoor. Jullie ook allemaal bedankt. Ciao. Ruud, mooie muziek voor hem ten afscheid. Hey, Een van de nummers uitgekozen door de gast van vandaag in de Watertorensport, Roy Seitz. Voetbaltrainer, vooral keeperstrainer en Marshall op het circuit. En dat is de reden dat hij ontspant onze mooie studio al verlaten heeft. Maar hij heeft nog wel zijn muziek achtergelaten. Als een tribute to Gigi Kale, Eric Clapton met Call Me The Breeze. Ah, dat is niet meer van, van Roy hoor deze. dat weet ik Breeze, yeah. Eric Clapton. De Breeze, dat was Eric Clapton. Op het moment staat de telefoon hier... 5730939 roodgloeiend... want iedereen wil dat nummer van Parijs... van Kennedy voor Zandvoort maken. En dan op zijn Zandvoort. Spreek jij Zandvoort, Ruud? Uh, nee ze nee. zijn er toch genoeg, hè? Ja, er moeten er genoeg. Er is heel, volgens mij zelfs een heel toneelgezelschap in Zandvoort. wat Zandvoort speelt, spreekt. Ja. en ook in Zandvoort speelt. Dus uh, daar, daar moeten we dan maar een beetje, beetje advies uh, gaan, gaan halen. van hoe het moet. Het was een geweldig idee van de gast van vandaag. Roy ja. Seitz, voetbaltrainer en marshal op het circuit. Want met de duinen, het strand, het circuit, het centrum, de hertjes. moet het toch mogelijk zijn om die uh, mooie plaat van Kennedy over Parijs... Ja. ook over Zandvoer te maken. Tuurlijk. Moet toch kunnen. Ik ga het laatste nummer van dit heerlijke programma... de Watertorensport uh, aankondigen. Het mooiste nummer van Herman van Veen. Anne. ...van de wereld mooier heeft gemaakt... ...dan is dat zonder twijfel Herman van Veen. Wat een prachtig nummer. Anne, we hadden in Watertorensport... ...vrijdagsmorgens van 10 tot 12... ...vandaag de gast Roy Seitz. Voetbaltrainer, keepers ...en Marshall op het circuit. Dat is ook de reden dat hij al naar het circuit vertrokken is... ...want hij is vandaag weer van alles en nog te doen. Volgende week de gast in Watertorensport... De Zandvoorter John Pell, trainingscoördinator, geweldige voetbaltrainer. En net terug uit de Oekraïne om een heel vervelend ding te doen. De laatste resten van de slachtoffers van de MH17 mee terug te brengen. John Pell volgende week in Watertorensport. Dit was Watertorensport. Tot de volgende keer. Dank u wel voor het luisteren. 4.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het...